Is losgebarsten. Want uh, het publiek gaat weer staan en juichen. En nu ook uh, richting de Ajax supporters zingen. Die uh, nu wel gelukkig rustig blijven. En een gedeelte daarvan uh, zingt en juicht ook nog wel mee. Maar we uh, hopen eigenlijk misschien wel tegen BTW in. dat Ajax nog terug in de wedstrijd kan komen. Maar dan moet er snel gescoord gaan worden. En Ajax heeft toch drie hele goede kansen gehad in de tweede helft. Maar ze alle drie niet kunnen benutten. Ja, en dat is dan een probleem als Celtic uh, dat wel doet. en dus met 2-0 voor staat. Van Rijn aan de bal. Van Rijn breed naar Denswil, Die dus ongelukkig is vanavond. Dat mag duidelijk zijn. De goal van Celtic uh, de tweede van richting veranderd door zijn voet. En de eerste veroorzaakt door een uh, domme... Overtreding wat een strafschop opleverde nu aan de rechterkant van het veld. Andersen, weggestuurd door Sim de Jong. Wilde wel langs bij zijn tegenstander durft niet. Probeerde het dan toch en strampt dan op Isagir. Pikt hem wel met de bal van de voeten af. Dat is goed gespeeld. Krijgt dan denk ik een duw in zijn rug. Dat wilde de scheidsrechter niet zien. Ook de grensrechter niet trouwens die er vlakbij staat. Een counter van Selting lijkt in de maak maar wordt in de kiep gesmoord door Denswil. Dat doet hij goed. Paulsen paast veel te veel risico's. Serera moet het oplossen. Doet dat niet. Paulsen maakt een overtreding. Strijd zegt ze zeggen, niks aan de hand. Speel maar door. Het was echt een overtreding hoor. Ajax heeft de bal weer terug. En mag via Fischer vanaf de punt van het opbiet. Ja iets doen. Maar Fischer wil naar binnen. Wil schieten en raakt de bal kwijt. Ja, je zei het bij Paalse dat die Paas niet goed was. Maar Fischer had één stapje naar voren kunnen doen. Dan had hij de bal gehad. Nu heeft hij de bal weer. En Fischer helemaal niet in de wedstrijd. Echt rijp voor een wissel. Uh, had weer balverlies. En nu is het Paulsen die de bal heeft. Speelt de bal op de Jong. Niet echt lekker. De Jong raakt de bal ook kwijt. Zit ook niet in de wedstrijd. En dan is het uitkijken geblazen. Omdat Poekie de bal heeft gekregen. Hij stuit op zowel denswil als Blind. En Blind speelt de bal naar Victor Fischer. Pichet terug naar Denswil. Denswil op halverwege zijn eigen helft. Kan de bal kwijt. Ja, Bij wie eigenlijk? Bij Pauls dan maar. Dat is twee meter verderop. Krijgt de bal dan terug. Kaat stand naar voren toe. Siem de Jong een wippertje. Wilde hij dit? 1-2 met Siem de Jong. Bij Sifterson hoort ook tot de mogelijkheid. Het leek er even of als die bal over zijn voeten heen stuitte. Maar nog bijna was er een 1-2 met Sifterson. Hij is de bal toch kwijtgeraakt. Uitverdedigen van de, de schotten nu via de linkerkant. Waar Stokes de bal even kan aannemen. Samaras opduikt in het centrum. Die wil de bal wel. Maar hier gaat zelf. De Hondurese. En die komt dan wel heel erg in de drukte uit. Dan is er ergens anders dus ruimte. Gaat er geschoten worden van de man van de 2-0. Door uh, Kajal. Maar die schiet de bal van 30 meter in de handen van Sillissen. Die daar niet zo heel veel moeite mee heeft. En uh, Ajax weer snel naar voren kan duwen. Want de bal snel heeft uitgerold. Die ligt er weer aan de voeten van Van Rijn. Ja, Ferreira heeft de bal gespeeld op Andersen. Meteen op de huid gezeten door de Weerde. En dus uh, moet de bal weer helemaal terug via Palsen naar Sillessen. En Ajax na een kwartier spelen in de tweede helft. Dus 2-0 achter. Ajax moet snel iets doen. Wil er iets uh, leuks te, halen van, te behalen We zijn hier in uh, Glasgow. Bal wel naar voren. Opgevangen door Fischer. Even kijken, nog een fissier voordat we naar het matchcenter. Naar de laatste uh, ontwikkeling op de andere velden gaan. Even kijken. Nee, hier gebeurt vooralsnog niets. Even naar Frank Wielaard. Want bij Milan tegen Barcelona. Wel een paar ontwikkelingen. Geen doelpunten. 1-1 daar nog altijd. Wel twee vreemde situaties. 52ste minuut. Overstapje van Robinho. Die denkt dat KK achter hem loopt. Dat is ook wel zo. 10 meter daarachter. Dus dat overstapje van Robinho. Die ook gewoon op doel had kunnen schieten. Dat was volkomen overbodig. 100% kans voor Milan om zeep geholpen. Twee minuten later aan de andere kant Iniesta. Die technisch aan de bal eigenlijk zelden tot nooit iets verkeerd doet. Staat alleen voor de keeper en raakt de bal volkomen verkeerd. Een complete mistrap en daardoor staat het daar nog altijd 1-1 bij Milan tegen Barcelona. De tussenstand bij Atletico Madrid tegen Austria Wien is veranderd. 0-3 is het daar geworden voor Atletico Madrid. En ook Steo Basel, daar is het inmiddels 0-1 voor de Zwitsers. Dat zijn de tussenstanden tot nu toe. Gauw terug naar Celtic Park. Schot en twee. Nederlanders 0. Dat is de stand in Glasgow. Door de goals van Forrest. Vanaf een strafschot net voorrust. Kajal met een verrichting veranderd schot net daarna. Een balbezit voor Van Dijk. Die weliswaar een Nederlander is, maar dus toch bij de schotten hoort. Die 2-0 voorstaan. Poekie aangespeeld. Sillessen moet komen. Sillessen komt. Diepe bal. Vanaf het middenveld. Goed gegeven. Poekie duikt het gat in. Achter de Ajax verdediging. Maar De bal is net te hard wordt opgevangen door Sillessen. Bal dan meegegeven aan Denswil. Denswil blind. Het gebeurt allemaal nu nog op de Amsterdamse helft. Terug dan maar weer naar Dentswil. Bij, bij Ajax staat nu voorin iedereen stil. Dan is er vaak niemand al speelbaar. Veldman nu komt er wel beweging bij Van Rijn. Die komt vanaf de rechterkant van het veld. Hij heeft nu wel meters om te maken. Samaras moet mee terug. Is eigenlijk een beetje te laat. Maar stelt dat gewoon op pure wilskracht. Dat hij toch nog met een soort halve sliding voor de bal komt. Waardoor de voorzet van Van Rijn tegen zijn voeten aankomt. En Ajax genoegen moet nemen. En dat is op zich niet heel erg met de doelschot. Ja, maar ik vind het wel... Typerend voor deze wedstrijd hoor. Dat Van dan net te laat is met de voorzet. En Samaras keihard werkend die bal van de voet afhaalt. Nou, misschien dat Fischer nu iets goeds kan doen. Want hij neemt de hoekschop vanaf de rechterkant met zijn rechterbeen. Bal waarschijnlijk vanaf het doel. De bal wordt gekopt en wordt weggekopt door de verdediging van Celtic. Weer ingebracht door Paulsen. En weer weggekopt en opgevangen door Serrero. Uh, Fischer is weg aan de rechterkant. Dus moet Serrero hetzelfde doen. Ja, een laag voorzet. Makkelijk te verdedigen voor Celtic. Weer opgevangen door Van Rijn. Even wat druk van Ajax. De bal wordt weer, weer ingekompt. Maar wat een slechte bal is dat zich. Simpele vangbal voor keeper Forster. De voorzet van uh, Ricardo Van Rijn. En wat is die jongen... Uh, aan stilstaan, als ik het zo mag zeggen. Je had heel veel verwacht van uh, Ricardo van Rijn. Maar het, uh, het staat stil en loopt zelfs hard achteruit. Uh, ik had veel meer verwacht dat hij uh, zich zou ontwikkelen. Maar helaas, ook in deze wedstrijd niet. Drie warmlopers bij Ajax. Scheunen Hoessen en Klaassen zijn uh, drie heren... die zich achter het doel van Celtic... inmiddels aan het opwarmen zijn. De Decaut uitgestuurd door Frank de Boer. Half uurtje nog te gaan. 2-0 staat Ajax achter in Glasgow. bal bezit voor Veldman... Veld aan de rechterkant van Rijn. Dat gebeurt nu op de Schotse helft. Denswil is eigenlijk de enige die aanskulbaar is. Dat is 25 meter schuin terug. En die moet dan openen naar de andere kant. Maar Paulsen heeft gezien dat blind is doorgelopen. Halverwege de Schotse helft krijgt hij de bal. Overstapje van Fietje. Goeie 1-2 Fietje. Wat nu? Nu is er ruimte om te schieten wellicht. die schiet wel. Bal tegen de hand van even de tegenstanders. Bij Ajax schreeuwt iedereen nu om een strafschop. Maar de scheidsrechter is tot de conclusie gekomen dat die bal... Misschien wel tegen de hand van die speler gekomen is. Maar dat hij daar niet zo kon doen. Aan de andere kant, na snelle uittrap van de keeper. Is Stokes weg. En moet Ajax opletten dat het achterin niet nog meer aan vrij oplooft. Stokes. Balletje binnen door naar Forrest. En Forrest dan makkelijk van de bal gezet door Van Rijn. En dan ben ik benieuwd. Ja, bij ik, ik ben appel. Oh ja, en? Ja, ik, hij kan hem geven. Hij kan hem niet geven. Bal, de arm aan de zijkant van het lichaam wel naar beneden. Nou, We gaan het nog een keer zien. Nee, is nee, is je moet als verdediger er alles aan doen om te voorkomen dat die ja. bal tegen jouw hand komt. Dan dat denk je dat, niet dat doet, hij goed. had handen. kunnen geven. Het was een schot van heel dichtbij. Maar goed, eh, ook van dichtbij geldt. En Frank de Boer gaat overigens wisselen. Hij roept niet Schöne bij zich, maar iemand anders. Davy Klaassen. Schöne komt in ieder geval als eerste aangelopen. Maar ik denk dat het Davy Klaassen was die die bedoelde. Want Schöne keek achter zich. En Hoesen komt nu ook. Dus uh, in ieder geval gaat uh, Frank de Boer wisselen zo dadelijk. Terwijl de inworp genomen is door Celtic. Maar slecht verwerkt en de bal gaat over de zijlijn. Dus mag Ajax gooien. Heeft dat gedaan. De bal gaat naar Sigtorsson. Mooi hakje van Sigtorsson. Komt net niet bij Andersen terecht. Klaassen gaat komen volgens mij. Die heeft inderdaad uh, de opdracht gekregen om wat uh, kleren uit te trekken. Ik kan er ook op duiden dat hij naar bed moet trouwens. Maar houden we het dan voorlopig maar even niet op. Balbezit voor Ajax. Die uh, nu moet zien te controleren die bal dan. En dan wordt er een overtreding gemaakt. En dan is de man van de 2-0, Kajal. De dader geweest Die is een beetje boos. Paulsen heeft een vrij schop op een plek waar nogal wat speling in zit. Zullen we maar zo zeggen. Die bal ligt totaal ergens anders. Nou gaat de wedstrijd gewoon door. Maar heeft de scheidsrechter volgens mij gezegd dat we even moeten wachten. Niet zozeer omdat de vrij schop op de goede plek genomen moet worden. Maar omdat er gewisseld gaat worden. Boilers er komt. Boilers er gaat komen. Kijk eens aan. Dat is dan... Uh... De eerste wissel aan de kant van Ajax. Nou zitten we er een beetje ver vanaf met de wisselspelers. Dan zou ik mezelf ook nog wel durven vertellen dat ik misschien Boilers en Klaas even door elkaar gehaald heb. Want Boilers is inderdaad degene die zijn trainingspak heeft uitgetrokken. Volgens mij loopt Klaas nu achter het doel nog warm. Dat is inderdaad het geval. Even verkeerd gezien. En de Saal loopt ook nog warm. 65 minuten op de klok. 2-0. Een aanval van Ajax met Sime de Jong. Die gaat van afstand schieten. En die schiet maar een centimeter of 20 naast. Dat zijn gevaarlijke momenten. Ook niet veel meer dan dat. Even naar Frank met center heel leven. Alleen om te melden dat Balotelli zojuist in de ploeg is gekomen bij Milan. Milan wil dus aanvallend nog het een en ander gaan proberen tegen Barcelona. Dat natuurlijk veel meer balbezit heeft, maar nog altijd op 1-1 staat in Milan. Balotelli in de ploeg bij Milan. Er wordt uh, nogal geklaagd door de AFC dat het lang duurt voor dat keeper Fraser Foster. Na nou, dat schot van uh, Siem de Jong dat maar rakelings langs het doel ging. De doeltrap niet snel genoeg neemt want die werd nu pas genomen. We konden het hele verhaal van Frank en Balotelli meenemen uh, zonder dat er gevoetbald werd. En nu is het uh, Samaras die de bal heel snel terugspeelt richting zijn keeper. Want hij werd flink opgejaagd door onder andere Paulsen. Terwijl Boyles nog steeds aan het uh, wachten is om in te vallen aan de zijkant. En achter het doel van uh, uh, keeper Foster, wat mensen van Ajax aan het uh, warmlopen zijn. Waaronder Davy Klaassen en uh, Leslie de Sa. Maar is het wel het Celtic dat weg is met die doelpuntenmaker... maken, Kajal. Kajal schiet wel een goede redding. Goed gepakt door Sillessen. Maar ook Celtic dus gevaarlijk in deze periode. Waar het dus 2-0 staat voor de thuisploeg. En Ajax er alles aan doet om terug in de wedstrijd te komen. Schot van Kajal was niet goed. De beweging die eraan vooraf ging waarmee hij eigenlijk aanneemt... en wegdraat bij Serrero was geweldig. Nu aan de andere kant. een ja. Heel zwak schot van Siktersson. Die weliswaar in de competitie zes keer gescoord heeft. Maar in de Champions League nog op nul staat. Hoewel hij zelfs een keer van 11 meter mocht aanleggen. Maar toen in Barcelona de strafvond niet benutte. Daar komt dan toch de wissel. Boilers een komt voor Paulsen. Dat betekent dat Blind normaal gesproken weer zeg maar, de Twente variant op het middenveld komt te spelen. Dat is inderdaad het geval. Boyles wordt linksback. En Blind nu de meest teruggetrokken middenvelder. En dat is dan de eerste troef. Die Frank de Boer na 67 minuten op tafel legt in Glasgow. Waar Ajax met 2-0 achter staat. Waarin het allemaal helemaal nog niet gedaan lijkt. En beslist lijkt. Omdat Ajax echt wel wat mogelijkheden gekregen heeft. Zeker nu als uh, Ambrose Slorder gaat uitverdedigen. En de bal inlevert bij Sigtorsson. Komt daar een de kans. Nee, maar wel de hoekschop. Omdat Van Dijk weliswaar goed opletten en blijft verdedigen. Maar dit is na de fout van de Nigeriaan. En goed opletten van de IJslander. Toch een klein cadeautje voor Ajax. Ja, maar dan moet het wel uitgespeeld worden. En nu levert het slechts een hoekschop op die, uh... Aan de linkerkant van het veld ligt. en gaat Fischer die uh, weer nemen. Zo te zien wel. Het is uh, ver weg bij ons vandaan. In ieder geval de hoekschop vanaf de linkerkant. En uh, Andersen uh, probeert tik de bal door. Maar komt niet uh, bij ik zie terecht. En dan uh, neemt Ajax wel over. En dat is uh, goed werk. Moet de bal weer voor het doel komen. Is het uh, Boylussen die uh, slecht aangespeeld wordt door Fischer. En dan kan Celtic uh, overnemen via Samaras. Die even langs uh, Van Rijn loopt. Alsof hij er niet staat. Nou in tweede instantie is het Van Rijn wel. Die uh, kan verdedigen samen met Denswil maar het was uh, even pijnlijk om te zien hoe makkelijk Samaras wegliep. Dus Serrero, uh, balletje binnendoor. Maar de goedspelende van Dijk, want uh, dat mogen we ook nog even stellen. Heeft de bal onderschept en zijn vervolg is uitstekend op Poekie. Poekie heeft de, de hand van Stokes de lucht te zien gaan. Dan gaat ook nu de bal naartoe. Die neemt de aan op 25 meter van het doel. Wacht op Forst. Aan de rechterkant van het veld gaat nu de bal naartoe. Die moet de voorzet geven. Stokes wil de bal terug. Poekie meldt zich in het strafstopgebied. Er komt de voorzet. Nee, die komt er niet. Want Boyles is verdedigd. Er komt een hoekschop. Hoekschoppen van Ajax, daar hebben we dus nu een paar van gezien. Nu komt er even van Celtic voor de duidelijkheid. Wat mij opvalt is dat ze allemaal op, op een meter hoog komen. Ik weet niet of ze erop getraind hebben dat het, het idee is om bij de eerste paal door te koppen. En de tegenstander daardoor uit balans te brengen. Maar, het is maar dat is nog is, niet gelukt. Dat is nog niet gelukt. En het, het, het ziet er heel knullig uit, alsof ze allemaal mislukken. Dat doen ze dus in zekere zin ook nu. Een hoekschop van de Schotten. Via Stokes vanaf de rechterkant met het rechterbeen. En wat koppers mee naar voren. Zoals Virgil van Dijk. Die me zeer bevalt in het team van Celtic. Maar de bal gaat helemaal terug naar Milgrew. En Charlie Mulgrew, De schot brengt hem dan wel voor het doel. En kan nog gekopt worden door Ambrose. En er is het weer een hoekschop. Nu via Boylissen. Omdat Van Dijk daar gevaarlijk in de buurt stond. En er een wissel gaat komen aan de kant van Celtic. Die Lennon heel boos is op een, ik denk dat het de teammanager is die nog niet klaar was met het inleveren van het briefje. Want erin moet gaan komen de Welshman, de middenvelder Joe Ledley. En nu is het al zover, maar de hoekschop gaat wel eerst genomen worden. Ja, ze zegt Lennon, ik wil wisselen. En nu gaat dan ook de wissel komen. Eruit gaat Kayal, de maker van de 2-0. En erin komt dus de man van, uh, uit Wales, Joe Ledley. Wij gaan even snel naar het medcenter, naar Frankie want er vallen weer een aantal goals. Bijvoorbeeld bij Schalke Chelsea. Daar is het 0-2 geworden na 70 minuten. Fernando Torres en Oscar samen voorop. In de counter tegen Schalke. Het is Torres op de volledig vrije. Fernan... Het is Oscar op de volledig vrije. Fernando Torres 0-2. De tweede goal van Torres dus voor Chelsea vanavond. En ook Napoli komt op 0-2 bij Marseille Zapata. Mooi geplaatst. Schot in de verre bovenhoek van hem. Namens Napoli tegen Marseille. 0-2 dus. Ajax in de verdrukking in Glasgow, in de verdrukking tegen Celtic waar het 2-0 staat. En de hoekschop maar net door Denswil kan worden weggekopt. Buiten het bereik blijft op die manier van Ambrose, anders is het bewijs van spreken 3-0. De volgende hoekschop komt alweer, komt een beetje te ver, komt zelfs veel te ver, kan niet worden binnengehouden ook. Dat probeerde Milkuur nog wel, maar dat lukt dus niet. Uh, ja, nou ja, oké, okay. 2-0 achter, nog 20 minuten te gaan. Nog maar een wissel dan, de Sa gaat in het elftal komen. En dan gaat uh, de man uh, die wij de hele wedstrijd eigenlijk al niet zo goed vonden: Fischer naar de kant. Dat is allemaal niet raar, want die heeft uh, geen momenten indruk gewekt dat hij in de wedstrijd zelf Fischer. Dat is vervelend voor hem, voor Ajax. Het is dus een groot talent, maar dat hebben we vanavond geen seconden gezien. Hij naar de kant, de dus Sa in het elftal. Die gaat uiteraard aan de rechterkant spelen. Dat betekent dat Andersen yep. van de rechterkant naar de linkerkant verhuist. Het is ook gebeurd en Ajax heeft balbezit via Veldman. Ja, kijk even naar de klok. Wat staat daarop? Een minuut of... 73. Ja, mijn ogen, jongen, hier wordt een dak 73 minuten gespeeld, dus nog 17 minuten. En Ajax moet snel wat doen aan die 2-0 achterstand. Met de sa voor het eerste balbezit. Gaat aan de buitenkant een actie aan. Maar ja, schiet de bal er wel tegen zijn tegenstander op. Is het Van Dijk die denkt, ik heb maat 45. Die zet ik er ook flink onder. Hij speelt de bal naar voren. maar het komt nu wel, Benen nog gewonnen wordt door die kleine stokes. Bal gaat wel over de zijlijn. Ajax mag gooien via Veldman. Ja, alles is relatief. In elftallen van de Schotse, Britse ploegen is iedereen bij wijze van spreken 2 meter... Of langer, dus Stokes noemen wij steeds de kleine Stokes. Waarschijnlijk blijkt hij gewoon 1,94 meter, 94, maar is hij, de, is hij de kleinste van de, van de tegenpartij. zit voor Dentwil, dat is ook niet een klein jongetje trouwens, die de bal krijgt van Veldman. En aan de linkerkant nu Boilers aanspeelt. Boilers zit terug naar Dentwil. Dan nou loopt Poepie daar een beetje tussenin, eigenlijk om te kijken of hij daar de aanval van Ajax voor zover verder al sprake van is, kan ontregelen. Toch wel wat diepte gezocht nu. Bij Andersen die dus op de linkervleugel is uitgekomen. De bal terug naar Boilersen Blind staat er nog even tussen. En nu krijgt blind opnieuw de bal. En is er wat beweging bij Siem de Jong. En ook beweging bij Serrero. Die geeft de bal mee aan aan de linkerkant van het veld. Sichterson in het Duel met Ambrose. Ze winnen het allebei niet, maar de bal pop voor de voeten van Andersen. Die legt hem klaar voor Serrero. 35 meter van het doel. Heeft gezien dat er wat ruimte is bij De Saan de rechterkant van het veld. De Saan neemt de bal aan. Twee van Celtic naartoe. Van wie Samaras de 1. is de bal terug. Voorzet nu van, van Rijn. Ja. Het is niet goed genoeg. Het is uh, ongecontroleerd. Het is of allemaal net te hard of allemaal net te zacht. Of te veel naar links of te veel naar rechts. Of als het een keer wel goed gaat dan zegt de spits net op dat moment. Ik sta even niet op te letten of ik loop net terug. Of ik struikel of ik glijf weg of ik sta vast bij mijn tegenstander. Die kansen die Ajax heeft gekregen en dat zijn er echt wel een paar geweest. Onder, waaronder dus de kans van Serrero die vrij voor de keeper staat. Maar de bal er niet in krijgt. De, pal, de bal op de paal van Paulsen die hij zelf daad heeft. Ajax ook geen geluk. Maar ja, het is toch over de hele linie. Op het moment dat het er echt op aankomt en dat je moet doordrukken... is het het vanavond telkens net niet. En zo wordt deze aflevering van de Champions League voor Ajax weer een deceptie. Want je kunt er gevoeglijk van uitgaan dat een nederlaag tegen Celtic... of er moeten echt hele grote wonderen gebeuren. Het einde betekent voor Ajax in de Champions League... en dat er heel hard geknokt moet worden om nog een ticket te behouden... voor de Europa League als blind... Even onder druk wordt gezet. En de bal wel naar de rechterkant kan spelen. Naar Sime de Jong. En die wordt dan weer van de bal afgelopen. Maar de bal gaat over de zijlijn via de invaller Ledley. En de inworp is uh, genomen. Maar ook weer niet lekker. En dan uh, is Celtic steeds... Alle spelers van Celtic zijn er net iets eerder en dichterbij dan de spelers van Ajax. En dat verklaart dan ook wel uh, een beetje de 2-0 achterstand. Het is niet helemaal verdiend. Ik denk dat er gelijk spel voor Ajax er zeker in had gezeten. Voor ons nog is het uh, een 2-0 achterstand en is Celtic in de aanval. Ja, dan kunnen we het zoals het er nu naar uitziet wat minder over de Champions League en wat meer over Sinterklaas en Zwarte Piet gaan hebben in ons land. Dat is ook hartstikke leuk. Palme zit voor Samaras aan de linkerkant van het veld. Van Rijn moet verdedigen. Samaras komt het strafgebied binnengelopen. Van Rijn zet zijn lichaam de hal voor. Is dat genoeg? Ja. Want hij wordt dan door Samaras vastgepakt en tegen de vlakte geholpen. En dat levert een vrije schop op. Omdat de scheidsrechter, die ik overigens een goede scheidsrechter vind, ook nu er weer heel kort opstaat en het goed beoordeelt. Ik zit even nu snel te kijken. Heeft die man eigenlijk fout gemaakt? Nou, volgens mij eigenlijk niet. Nee. Prima schijt, zegt. De balbezit voor Ajax. Veldman Cerero. Dat is de combinatie op het middenveld, waar de bal nu te hoogte van de middenlijn in de voeten komt van blind. Komt er eigenlijk nog een onderzoek van de Verenigde Naties naar die penalty die AC Milan kreeg tegen Ajax in de 94e minuut. Uh, we zullen het uh, gauw genoeg weten. Als de balbezit is voor Boyles aan de linkerkant, dan gaat de diepte in de Andersen. Andersen. Uh, ja. Wordt wel van de bal afgelopen. Mag wel gaan gooien. Doet een meter. Mag dat de meter of twee laten doen door Boilersse van de cornervlag vandaan. En Boylissen doet dat snel. Richter Sikters. Sikters zijn bij de achterlijn tussen twee man. Komt daar goed tussendoor. En nu het vervolg. Niet goed. Wel goed. Nee, niet goed. Toch nog balbezit voor Andersen. En hij bereikt uh, nog steeds Sigtorsson niet. Nu wel in tweede instantie. Siktorson wordt even aangetikt. Op de punt van het strafschotgebied is de vrije trap voor Ajax. Nou, een kwartier voor tijd. Het zou mooi zijn als hier de aansluitingstreffer komt. Ballen tot de punt van het strafschotgebied. Dat zijn altijd uh, plezierige punten om een vrije schot te nemen. Sime gaat achter de bal staan. Daar komt volgens mij Denswil nu bij. Die zou ik dan toch liever voor het doel hebben. Of in ieder geval één van de twee. En misschien zelfs wel allebei. Overleg tussen deze twee, de aanvoerder en de verdediger. Siem de Jong gaat uh, trappen, dat lijkt me duidelijk. En dan staat voor het doel, ja wie staat er dan eigenlijk? Daar staat uh, Boylissen. Boylissen. Boylissen en daar staat Veldman. En die moeten dan voor vuurwerk zorgen, Cytosson, uiteraard. Voor vuurwerk zorgen door de lucht. Ik snap dit ook niet zo Siem de Jong niet. gaat trappen, nee dat had ik dan ook uh, liever anders gezien. Schrijf zegt te zegt, mag het? Wissel. Nee, want er gaat eerst nog gewisseld worden. Dat gaat Celtic doen, dan gaat... Nir Bitton, een uh, speler ook al uit Israël in het Elf Komen. Kajal, die er inmiddels niet meer bij is, ook uit Israël. Toch niet wisselen, nee, want eerst de vrije schop nemen. Nee, er wordt een substitutie substituut. Oh, gaat wel gewisseld worden, alleen de meneer die eruit moet. En is dat Lustig? Ja, die heeft niet zo heel veel haast. Dat duurt even. En uh, dat gebeurt al nu onder luid applaus, toch? En als dat dan allemaal gebeurd is, ja, trainers houden het meestal niet zo van wisselen als je met momenten tegen hebt. Maar vooruit maar. Dan mag ja. Siem de Jong gaan aanleggen. Siem de Jong, of Denswil, maar dat moet natuurlijk Siem de Jong zijn met zijn rechterbeen. Want dat is de plek voor een rechtsbener op die punt van het strafstopgebied. Om eventueel langs die muur in de bovenhoek te draaien. Daar komt de aanloop. Wordt de het Denzel de Jong? Nee, de Jong. Maar die ramt hem heel hard in de muur. Waar Samaras volgens mij onderuit gaat. Die daar stond. En de bal keihard tegen het hoofd krijgt. Die zal ook uh, zeker een tijdje blijven liggen. En uh, Samaras is dus... Uh, nou, ik wil niet zeggen nog out gegaan. Want hij beweegt nog. En uh, kan ook nog spugen. Hij krijgt in ieder geval het schot. De vrije trap. Nou, gewoon op het voorhoofd, maar natuurlijk met nog een kwartier te gaan. Het was een hard schot van Sim de Jong. Blijf je dan ietsje langer liggen, kun je nog wel lachen. Met lange haren, de karakteristieke baard zoals we hem kenden, zoals hij ook furoren maakte in Friesland bij Herenveen. Fijne voetballer, mooie voetballer. Nu dus een van de grote mannen bij Celtic: Celtic dat met 2-0 voor staat. Samaras loopt weer tegen Ajax. Frank de Boer roept de wisselspelers bij zich. Hij mag er nog één inbrengen van de twee die hij nu bij zich roept. Dat lijken me Hoese en Schöner die daar aan het warmlopen waren. De dus Sa en Boilers kwamen al. Dus een van deze twee heren mag onverrichte zaken weer in de duckout gaan zitten en de ander mag nog even meedoen. En die krijgen dan zo aanstonds van Frank de Boer te horen wie van de twee de gelukkige is om hier. Bij Seldenk nog 12 minuten te mogen voetballen. Of mogen ze allebei gaan zitten. Dat kan ook nog. Geloof ik wekt de boer namelijk niet de indruk dat hij wil gaan wisselen. De bal rolt weer. De Sa wil zijn tegenstander voorbij. Lukt dat? Iets agguieren. Eerst niet. Dan wel. Dan komt er een voorzet. Dat is nog wel aardig gedaan trouwens. Dan moet er geschoten worden. Senero die maait over de bal. Nog een herkansing. En dan schiet hij hem over. Als je dergelijke kansen niet maakt. Dan scoor je nooit. Want deze was nou ja, de schietkans al aardig. Als je dan over de bal heen maait en die krijg je met een gelukje 4 meter verderop nog terug. Dan sta je op echt 8 meter van het doel. En dan schep je de bal eigenlijk ongecontroleerd. En er was echt, nou er was niet veel tijd, maar wel iets meer dan hij dacht. Ook nog weer een halve meter over het doel. En dan komen we langzaam tot de conclusie dat Ajax 3-4 hele grote kansen onbenut heeft gelaten. Om deze wedstrijd een totaal ander aanzien te geven. En dat de 2-0... Ik wilde al zeggen nederlaag, maar laat ik dat nog niet doen. De 2-0 achterstand die nu op de borden staat. toch wat onnodig oogt eigenlijk, want het had echt niet hoeven. 80ste minuut, 2-0 dus, zoals Bas zei. Balbezit voor. Even voor Ajax. Nu weer voor Ajax. Via Sim de Jong aan de rechterkant. Sim de Jong. Bal even achter de standbeen langs halen. Terug naar Van Rijn. Van Rijn. goede paas op Serrero. Die een paar hele goede kansen heeft gehad. En geen slechte wedstrijd speelt. Maar nu dus wel een hele slechte paas geeft. Op Siktorson. Die uh, ging lopen. En de bal niet meekreeg. En dan heeft Celtic weer balbezit. Via Poekie. Poekie uh, wordt weer in de diepte gezocht. Maar Dentswil loopt het gaatje dicht. Speelt de bal terug op Sillessen. Uh, Sillessen Sillesse, ja, wordt opgejaagd. Hij speelt de bal dan over de zijlijn. Dan gaan we de laatste wissel krijgen bij Ajax. Lasse Schöne gaat komen. En wie gaat er dan uit? Met nummer 2 is het Ricardo overeind. Zoals het afgelopen zaterdag. ook het geval was tegen FC Twente. Maar ja, nog 10 minuten te gaan. En 2-0 achter op Celtic Park tegen Celtic. Het is een uh, bijna ondoenlijke zaak. Ja, het zal ook wel uh, voelen als een grote frustratie. Als je het gevoel hebt dat je tegenstander eigenlijk anderhalve kans gekregen heeft. Maar wel twee goals op de borden heeft gebracht. En jezelf drie, vier kansen hebt gekregen. Meer balbezit hebt gehad. En behouden dus het eerste kwartier, twintig minuten misschien wat onder druk hebt gestaan. Maar daar omheen eigenlijk de betere ploeg bent geweest. En je staat toch op een achterstand waarvan je nu langzaam het gevoel krijgt dat het ook niet meer omgedraaid gaat worden. Dat moet frustrerend zijn voor de boeren die we daar na uh, afloop in deze uitzending uiteraard nog. Over te horen krijgen. Blind aan de bal. Tuurlijk kan het allemaal nog wel anders worden. Want in 10 minuten kan je 2 goals maken. Maar lukt het ook. De Sa halverwege de Schotse helft. Draait naar binnen. Is dat verstandig? Want dan is het al zo druk. Aan de andere kant te maar geprobeerd bij Boylissen. Die de bal meekrijgt van Serrero. Zijn tegenstander opzoekt. de langs gaat. De bal de langs speelt. En dan denk ik gewoon wegglijdt. Hij ja, Maar hij krijgt wel een vrije schop. Was het er ja, ja, Ja, hij werd oh. aangetikt. Maar dat maakt verder niet uit Bas. Ik houd toch van je. Het is uh, een uh... Volgens mij is het niks hoor. Het zal uh, nou, stonden met zijn neus bovenop. En gaf meteen aan een vrije trap. Maar goed. Uh, Ajax heeft een vrije trap. Schöne staat erbij. Die zal hem gaan nemen. Krijgt van de Kroaat. Die overigens wel goed sluit. Bebek te horen dat de bal een meter naar achter moet. En dan uh, staan nu wel de koppers allemaal in het strafschopgebied. Dens wil helemaal achterin. Sichterson staat daar en Veldman. En dan uh, moet het daar maar van komen. En Sim de Jong natuurlijk. Daar komt de vrije trap van Schöne. Laag weer. Veel te laag. En dan moet je die bal voor het doel slingeren. Dat moet toch kunnen. Daar kun je toch ook op trainen. Zijn die ballen hier zwaarder? Ik, ik denk het uh, misschien nat. Maar ja, dat hadden wij vroeger. En dan praat ik van net na de oorlog. Toen waren ze van leer. En als dat leer nat werd, dan waren ze loodzwaar. En dan moest je ze echt uh, uh, bijna uit je handen schieten. Om ze voor het doel te krijgen. Maar het lijkt mij toch met die moderne ballen. Dat het anders komt. Hetzelfde in de aanval. Forest voorzet en daar komt niet de genadeklap omdat Ajax verdedigt. En dat uiteindelijk prima doet. Veldman weliswaar weer ten koste van een hoekschop. Maar het is inderdaad merkwaardig om te zien hoe de hoekschop en vrije schoppen van Ajax allemaal verprutst worden. Omdat een bal niet hoger dan 90 centimeter in de richting van dat doel gaat. Daarmee fras je de tegenstander op geen enkele manier. Uh, hoekschop voor Celtic nu. En die uh, bal gaat getrapt worden door Mulgrew. Die zich nog maar eens laat toejuichen door het publiek daar in die hoek. En we gaan er van Celtic 3, 4, 5 mee het strafschopgebied in. Uiteraard zijn Van Dijk en Emberen daar weer bij. En sluipt nu ook. Emberen achterin. Van Dijk is wel mee. Samaras is uiteindelijk mee. En de nieuwe man, Bieton. Staat er ook. Dat is ook een lange jongen. Komt die bal stilles. Laat zich bijna verrassen. En bij de tweede paal slaat die bal binnen. Maar het laatst door een van Ajax geraakt. Ik denk dat weer Stokes daar dichtbij was. En dat het eigenlijk blind is die die bal het laatst raakt. En dat dat een hoekschop oplevert. Of is het Team de Jong geweest die kopt? Nee, Team de Jong. Nadat nou, inderdaad Stokes nog met zijn hoofd bijna bij de bal kwam. Nieuwe hoekschop. En Van Dijk. Als die jongen de bal raakt. Dan komt Van Dijk er binnen. Uh, het is de hoekschop van diezelfde Anthony Stokes. De ier. Doe dat vanaf de linkerkant met het rechterbeen. daar komt Sillesse twee vuisten weggetikt, opgevangen door uh, uh, wie is dat? Joe Ledley. Ledley uh, kan de bal dan niet uh, binnenhouden en gaat de bal over de achterlijn. mag Sillesse de bal weer in het spel brengen, omdat hij te hard werd aangepakt. en we gaan weer even naar Frank Wielard naar het matchcenter te melden dat het bij Milan Barcelona nog altijd 1-1 is. Adriano mist een enorme kans op aangeven van Neymar. Na 75 minuten om de 2-1 te maken. En zojuist Montari mist ook een kans. Vrij voor Valdes met Balotelli helemaal vrij naast zich daar mist Milan ook de kans om op voorsprong te komen in eigen huis. En bij Arsenal tegen Dortmund, daar zijn wel ontwikkelingen. Euzel schiet de bal keihard bovenop de kruising. En na 82 minuten een goede uitval over de rechterkant van Groskroets. En hij legt de bal bij de tweede paal. Pan klaar voor de volledig vrije Lewandowski. En hij schiet Dortmund in Londen tegen Arsenal naar 1-2. En Zenit komt zojuist met zijn 11 tegen de team van Porto op 0-1. Na 85 minuten, we gaan weer gauw terug naar Zes minuten nog, plus extra tijd. 2-0 de voorsprong voor Celtic. Dus samen met een actie in een voorzet. Bal komt laag voor het doel. Daar kan Sinterson niet bij. Overgenomen en meteen maar weer gokken op een counter met Stokes. Die zich nu in de luren laat tegen door Veldman. En dan gaat de bal terug naar Denswil Het is een, uh, zeker voor Celtic, mooie dag in Glasgow. Het is ook 10 minuten droog geweest vandaag. Dat is ook een unicum. En de 2-0 voorsprong zal de feestvreugde alleen maar verhogen nemen dan. Balbezit voor Sillesen Sillessen die hem meegeeft aan Veldman. Ja, en dan gaat Ajax naar de vierde plaats in deze pool. Groep H met uh, één punt. Drie punten voor Celtic. En afhankelijk van de andere wedstrijd zullen Milan en uh, Barcelona daarboven staan. Maar ja, dat is wel uh, triest. Niet voor deze mensen, die 60.000 die uh, op de banken staan. En weer flink aan het uh, juichen en aan het springen zijn. Want hun Celtic, de boys, staan met 2-0 voor tegen Ajax. En met dat die ze toch wel redelijk vreesden nu een overtreding op de Sa. Vrije trap dus voor Ajax. En Ajax heeft nog een minuutje of 5-6 om iets te doen aan die 2-0 achterstand. De kansen zijn er geweest. Maar ook dat is een onderdeel van het voetbal. Een heel belangrijk onderdeel dat je die ook wel eens maakt. Dat zou geholpen hebben, denk ik. Ajax moet nu alle registers maar opentrekken. Of je nou met 2- of 3-0 verlies maakt misschien ook niet zo heel veel meer uit. Hoewel onderlinge staat zou nog een rol kunnen spelen. Maar als je nog tweede wil worden in de pool en je verliest. Hier kun je dat uit je hoofd zetten alvast. Ajax valt aan. Andersen, een hakje. Een schot van afstand van Blind. Gepakt door de keeper die de bal wegstopt naar de zijkant. Daar hoop je dan dat er eentje van Ajax alert op kan reageren. In de buurt staat en alsnog via een rebound kan scoren. Maar er staat helemaal niemand. De eerste die in de buurt komt is Boilersen, Want dan is er al een schot bereid gevonden om die bal weer de tribune in te jagen. Het duurt het uiteraard even voordat die bal weer terugkomt. Ajax moet de tegenstander nu echt... Bij de keel grijpen en niet meer loslaten. En dan maar eens kijken waar dat in de laatste vijf minuten plus extra tijd nog toe kan leiden. De Sa, aangespeeld door Sjöne. Twee van de invallers aan Ajax kant. Nu op snelheid gekomen. De Sa is dan bang voor zijn benen. Speelt de bal te ver voor zich uit. Denkt er zal wel een sliding komen. Ik spring maar vast op. Er komt geen sliding. En hij is de bal gewoon kwijt. Aan Samaras die even een hoog standje heeft. En de bal in de breedte geeft. Goed geeft aan Ambrose. En Ambrose de Nigeriaan. Die goed gespeeld heeft. En dat geldt zeker ook voor Virgil van Dijk. Die nu de bal in de diepte speelt. Maar ja, Ajax is nu echt uh, uh, over en uit, uh, kun je bijna wel zeggen. Als Serrero de bal nog een keer heeft. Of kan hij nog iets aardigs doen. Speelt de bal richting uh, Sigtorsson. Maar ja, dan is uh, Ajax de bal weer kwijt. En dan is het uh, nu echt een uh, goede counter. Als het snel gaat voor Celtic. Met uh, balbezit voor Poekie. Die de bal op Samaras geeft aan de linkerkant. Samaras met wat ruimte. Maar hij houdt in. Wacht op Deli Blind. En kan niet langs Deli Blind. Mooie actie van Deli Blind die de bal weghaalt bij Samaras. Dat ziet er, ziet er allemaal goed uit. Maar ja, het scoren, daar heeft het aan ontbroken vandaag. Vier, vijf hele goede kansen. Niet gescoord. Een paar kansen. En dit is een enorme hoevertreding. Omdat die gewoon te laat is van Bilon. Die de rode kaart krijgt. Ja, terecht. Ik kan me heel goed voorstellen dat Bebek daar de rode kaart voor geeft. Want hij haalt keihard en keihard door bij Serrero. Uh, uh, en uh, de bal is weg. Een hele gevaarlijke overtreding. Met gestrekt been naar voren. En dus een volkomen terechte rode kaart. Voor de invaller notabene. Bilon. Die naar de kant gaat. En dus Celtic met 10 man verder. Ik weet niet. Uh, ja, Ik zou bijna zeggen Ajax ook met 10 man verder. Want ik ben benieuwd hoe het met Serrero is. Drie keer uh, heeft Ajax al gewisseld. Dit is een overtreding waar uh, aanvankelijk ook mijn Schotse collega's naast mij van zeiden... Ach stonden hadden me wel mee. In herhaling toch zeiden... Oh, dat bad. <laughs> en dat was het ook. Want als uh, Verstond je de, dat? Ja, ondertiteling hadden ze aanstaan. <laughs> uh, als de voet van de dader... Bieton, die ook nog even zijn excuses lijkt te maken... in de Becerreiro, iets hoger staat... dan breekt ze de, ja. eigenlijk zijn enkel. Ja. Want als je zo'n duel ingaat gaat... met je gestrekte been vooruit... 10 centimeter boven de grond... Ongelooflijk. Uh, als invaller dus in het veld gekomen. Maar daar niet lang gestaan. De rode kaart gaat eigenlijk niet heel veel mee helpen. De numerieke overwicht. Nou hoewel. De er de beste bal naar de jongen. Die krijgt wat ruimte. Kopt de bal door. Maar komt hem het strafgebied weer uit. Dan staat de Sa niet. En die bal rolt dan over de achterlijn. En levert dan het tiental van Celtic een doeltrap op. Serrero komt weer terug. Dan valt de schade gelukkig mee. We gaan even kijken bij Frank in het match -shatter. Ja, want daar vallen de goals ineens als rijpe appelen. Bijvoorbeeld zojuist bij Marseille en Napoli. 1-2, de aansluitingstreffer dus van de Fransen. En dat moet ik even heel snel zoeken hoor. Maar allemaal de goals zijn gevallen. Stelha, Basel is het 1-1 geworden vlak voor tijd. Tatu maakt daar de eerste goal van Stelha in deze Champions League. En even kijken, Marseille Napoli had ik al gemeld. En natuurlijk Schalke tegen Chelsea. Twee minuten voor de tijd, weer een counter 2 tegen 1. Weer Torres, nu met Hazard. Torres kruist, Hazard gaat de andere kant op. En schiet kruislinks binnen voor 0-3. Schalke op eigen veld dus aan het verliezen van Chelsea. Twee counters en een standaard situatie 0-3 voor de ploeg uit Londen. Gauw terug naar Glasgow. Slotfase Celtic-Ajax. Serrero terug in het veld. Gelukkig maar. Maar wel 2-0 achter Ajax. Nu is het een overstapje van Sikterson. Ja, als niets lukt, dan lukt dat ook niet. Maar de bal uiteindelijk toch weer bij Blind terechtgekomen. Speelt Schöne aan. Scheune balletje breed. Naar Serrero Die dus weer gelukkig kan lopen. Schöne, terwijl uh, Balde de Portugees staat. En een mooi schot is. Met heel veel moeite gered door Forster. En Balde klaar staat om uh, in te vallen. Maar dat was een, uh, een goed schot. En goed gered ook door de keeper ten koste van een hoekschop dat wel. Maar het staat nog 2-0. En dan gaan we Poekie krijgen die naar de kant gaat. En Amido Balde gaat komen. Ja, Puki gaat uh, spinnend van vanot uh, naar binnen. En uh, daar komt dan een Portugees voor in het elftal. Amido Balde, dat is ook een aanvaller trouwens. Wel twee koppen groter. Dus die meldt zich nu in het stadsopgebied om daar... Als we het extra verdedigen te zorgen dat de hoekschop van Ajax niks oplevert. De speeltijd zit erop. We zitten in de extra tijd. Hoekschop van Ajax komt. Wordt weggekopt zonder al te veel problemen. Opgevallen door Boilers aan de andere kant van het veld. Die moet hem Ajax zo snel mogelijk weer terugbrengen. draait wel met de ballen om zijn as. Ziet dat het terugbrengen eigenlijk niet kan. Er moet een 1-2 komen. Dat ziet er goed uit met Veldman. Boilen ze door. Vanaf de linkerkant. Boilen ze. Balk op voor het doel. Nieuwe hoekschop, denk ik. Want de voorzet wordt er door Ambrose uitgehaald. En levert dan een volgende corner op voor Ajax. Zoals gezegd, de klok op 90. Ik heb de extra tijd even geweest. 4 minuten. En daar is bijna alweer een minuut van voorbij als Ajax een volgende hoekop gaat trappen. Vergeet niet tegen Milan, scoorde Ajax laat in de wedstrijd. Maar goed, nu zullen ze er twee nodig hebben, want het is dus voor de duidelijkheid 2-0 voor Celtic. Ja, een hoekschop genomen door Schöne op Boylissen. de bal binnendoor. Ja, het levert wel weer een hoekschop op omdat er een been tussen zit van Forrest. De maker van de 1-0... E 43e minuut uit de penalty veroorzaakt door Denswil. En Kayal in de tweede helft. De bal via Denswil in het doel. Nu de hoekschop die weggekopt wordt door Virgil van Dijk. En de counter daar, 54ste minuut, dus 2-0. Kajal, een schot dat aangeraakt werd door Denswil. En die stand staat nu op het scorebord, terwijl stelt weg is vanaf de rechterkant. Wel voor het doel, maar wordt opgevangen door Sillissen. En kan hij hem snel kwijt in iemand? Nee. En dan heeft Ajax het eigenlijk al opgegeven. Want als je echt nog iets wilde, dan had nu die bal heel snel in de counter moeten komen. En dat kwam hij niet. En Ajax heeft dan wel balbezit via Andersen. Maar het is... Uh, met de moet wanhoop, zoals het zo mooi heet. Andersen in balbezit. Speelt hem terug op Schöne. Ja, de moet wanhoop is het. Omdat Ajax uh, inmiddels wel door heeft dat het deze wedstrijd niet meer tot een goed einde gaat brengen. Piep in de extra tijd. 2-0 de voorsprong voor de schotten. De studie van de avond is Denswil Die uh, de penalty veroorzaakte. Heel dom. Onervaren verdedig is dat eigenlijk. Terwijl er nu toch nog een kans komt voor de Saad. Die brengt de bal voor het doel. Die wil denk ik gewoon schieten. Maar die, die raakt hem zo slecht dat het nog een soort voorzet wordt die bij de Jong uitkomt. Ook een mogelijkheid voor Ajax om wat meer mee te doen dan nu het geval is. Want je kan dus wel zeggen wilde is de van avond omdat hij dus de 2-0 van richting veranderde. Het schot dat binnenkwam via Kajal. Maar de kansen die Ajax heeft gekregen, toch met name via Serrero. De bal op de paal van Paulsen daar had Ajax echt wat meer mee kunnen doen. En dan had het hier niet hoeven te verliezen. Dat oogt allemaal totaal onnodig, maar het gaat wel gebeuren. Ja, nog de laatste aanvalletjes voor Ajax uh, met Sistorsson. Uh, Hij ja, heeft het ook niet kunnen waarmaken als spits bij Ajax vanavond. Ook niet al te veel mogelijkheden gekregen daartoe. Nu gaat de bal wel naar Sim de Jong, naar De Sa. De Sa weer helemaal terug. ...naar uh, Velpan, die zich in de tweede helft in ieder geval wat uh, hersteld heeft van de matige eerste helft. Is het uh, Blind, die een uh, goede wedstrijd heeft gespeeld. Zowel achterin als uh, op het middenveld waar hij later kwam te staan. Naar Schöne. Schöne naar... Serrero Cerero die grote kans heeft gekregen. En nu is er een kans voor Andersen als hij in het strafschopgebied is. Maar stafschopgebied strafschopgebied uitgaat. Bal even teruggeeft aan Boilersen En dan moet Boilersen pasen. Doet dat op Serrero. Serrero. Geef hem maar breed naar Schöne. Wie schiet het dan eindelijk een keer? Het is Schöne die hem erin schiet. Hij schiet hem erin. Schöne. Hoe lang hebben we nog Bas? Denk, ik denk nog een anderhalve minuut. Maar niet meer zal het zijn. Het is wel Schöne die voor 2-1 zorgt. En een klein beetje voor hoop in de harten van Ajax en Lennon, zegt aan de zijkant. Het is al lang tijd en Ajax hoopt dat ze nog een paar aanvallen mogen maken. Ja, ze zat er aardig in hoor. 2-1 in de slotfase van het duel. Het is in ieder geval met het oog op een onling resultaat nog waardevol. Zou je thuis met 1-0 winnen, dan heeft dat nog waarde. Maar uh, ik zie Ajax niet meer langs zij komen. Ja, je weet niet hoe een koe een haas vangt. Ik weet niet of dat ook in Schotland een uitdrukking is. Zelf treuzelt nu zelfs met het nemen van de aftrap en zegt... ja, bij Ajax staan ze in de middencirkel. Dat mag nou helemaal niet. Dan moeten ze dan uit. Ajax gaat nu stormen. Volgens mij zit het er eigenlijk wel ongeveer op. Het ja. is het seconde werk. En gaat Samaras nog een afstand nemen. is het gewoon voorbij. Ja, dat was het dan. 2-1. Alles wat we wilden zeggen hebben we gezegd. Ajax verliest. Celtic doet goede zaken. En dat is voor de Amsterdammers bepaald niet te zeggen. Dat is nog één keer. Zes rode en zestien nee, fijne. zes te grote en 116 kleine. Oké, okay, zes rode en zestien fijne. Ja. Te veel galm? Voor een perfecte akoestiekoplossing... ga je naar incatro.nl. Comfort heeft een klank. In de bergen van Nepal is onderwijs voor veel kinderen letterlijk onbereikbaar. Maar met steun van wilde ganzen hebben de inwoners van het dorp Bobok... zelf een school gebouwd. Daardoor kunnen nu 117 kinderen naar school... Zo maakt Wilde Gansen met kleine projecten een groot verschil. Waar maakt u het verschil? Ga naar wildegansen.nl Voor een perfecte akoestiekoplossing ga je naar incatro.nl Comfort heeft een klank. Hé, hey, kijk, daar op dat dak. Daar zit er een. En daar ook. En daar! Een miljoen zonnedaken. Dat is de droom van natuur en milieu. Daarom bieden wij u met Zonzoekdak zonnepanelen zonder zorgen.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 Dat is precies mijn zakgeld. Uh, ja, daar wilde ik het nog even met je over hebben. De Toyota Auris TS. Voor het zakelijke gezin. 14% bijtelling. Zoekt u zonnepanelen zonder zorgen? Ga voor een aanbod op maat naar zonzoekdak.nl Dit is Radio 1. Het is negen minuten over half elf. Dit is het uitgestelde NOS-journaal. Bij een brand in een bejaarde flat in Zeist is een dode en zijn negen gewonden gevallen. Hoe de gewonden eraan toe zijn is niet duidelijk. Ze hebben rook ingeademd. De brand ontstond rond acht uur. Het vuur was snel geblust, maar er was veel rook. Drie verdiepingen van de flat werden ontruimd. Tientallen bewoners moesten hun huis uit. Sommige ouderen werden met een hoogwerker van hun balkon gehaald. De Rabobank krijgt een boete van zo'n 720 miljoen euro... voor manipulatie van de zogeheten rente Dat meldt de Financial Times. Dat er een boete aan zit te komen was al duidelijk... maar het bedrag is hoger dan verwacht. De Libor-rente wordt gebruikt door banken onderling. Veel andere rentetarieven zijn erop gebaseerd. Een woordvoerder van de Rabobank wil niet op de krantenberichten reageren. De Amerikaanse geheime dienst de NSA heeft ook Franse diplomaten in Washington en bij de VN in New York bespioneerd. Dat schrijft Le Monde vandaag. Via een speciaal programma kreeg de NSA toegang tot miljoenen computers. Daardoor waren de Amerikanen vooraf onder meer op de hoogte van het stemgedrag van andere leden in de VN-veiligheidsraad. In een kort geding heeft een burgemeester voor het eerst een regeling geëist voor een veroordeelde pedofiel die is vrijgekomen. Burgemeester Kol van Veenendaal wil dat de man uit de buurt wordt gehouden van kleine kinderen. Ook wil hij hem regelmatig spreken. De pedofiel vindt dat hij genoeg is gestraft. De uitspraak is op 6 november. Nederlandse winkelketens zijn niet van plan... hun activiteiten rond Sinterklaas dit jaar aan te passen... nu de controverse over Zwarte Piet is opgelaaid. De HEMA zegt dat Piet erbij hoort, maar volgt de discussie wel. De Bijenkorf zegt dat Zwarte Piet een betekenis heeft... die niets met racisme te maken heeft. Ook Albert Heijn en Bol.com doen niets met de Zwarte Piet-discussie. Dan het weer. Vanuit het zuiden trekken enkele buien over het land... mogelijk met onweer. Vannacht wordt het droog bij zo'n 14 graden. Ook morgen kan er een bui vallen, maar er is ook af en toe zon. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. De weg naar de Spelen in Sochi gaat via Heerenveen. De KPN NK afstanden. 25, 26 en 27 oktober in Tielf Heerenveen.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 Kijk voor activiteiten bij jou in de buurt op natuurwerkdag.nl. Leef je uit! En Radio 1. Langs de Lijn nog een uh, klein kwartiertje. Daarin zometeen Vitesse. Uh, Dat heeft een nieuwe eigenaar. Uh, verder kijken we even naar uh, Engeland, naar Ferguson... de manager van Man United die zich uitlaat over de Nederlandse uh, spelers... die daar actief zijn geweest. En we komen natuurlijk terug op uh, de Champions League. We hebben Ajax gehoord. We gaan even in het matchcenter kijken om uh, te horen van Frank Wielert of alle wedstrijden inmiddels zijn afgelopen. Ik mag aannemen van wel. Hè. Ja, alles is afgelopen. Zullen we meteen even de uitslagen doornemen? Ja, doe maar. Oké, okay. Celtic Ajax dus 2-1 geworden. In groep H de andere wedstrijd, Milan-Barcelona 1-1. Na 10 minuten Robinho de 1-0 voor Milan. Na 23 minuten Messi met 1-1 in die pool. Groep H de stand nu zo. 1 Barcelona, 3 gespeeld, 7 punten. Milan 2, 5 punten. Celtic 3, 4 punten. Ajax 4-1. 1 punt. Groep F, omdat het zo'n mooie pool is, doen we die er even nog meteen achteraan. Arsenal tegen Dortmund. Dortmund wint in Londen met 2-1 dankzij de goal van Lewandowski. En Marseille verliest thuis van Napoli ook met 2-1. En in die pool betekent dat 1 Dortmund, 2 Arsenal, 3 Napoli. Allemaal met 6 punten en 4 Olympique Marseille 0 punten. Dan in groep E, Schalke-Chelsea. Chelsea op zijn Londense Chelsea's. Langs Schalke met 0-3. Twee goals van Fernando Torres. En in de slotfase nog eentje van Hazard. Steoa tegen Basel 1-1 in die poel. De stand 1-Chelsea, zes punten uit drie. 2 Schalke, zes punten uit drie. Drie Basel, vier punten uit drie. En Steoa pakt zijn eerste puntje uit drie wedstrijden in groep E. En tenslotte groep G Zenit in de slotfase bij Porto langs de Portugezen, dankzij Kerzakov die de bal in de goal aait en uh, daar de 0-1 maakt. Dat was ook de eindstand Austria-Wien. Verlies thuis van Atletico Madrid. Twee goals van Diego Costa, is een Braziliaan. Maar in Spanje willen ze hem graag neutraliseren. In Brazilië willen ze dat absoluut niet, want meneer is in topvorm. Die zou je volgend jaar op 2K zomaar kunnen gebruiken. Maar dat vinden ze in Spanje dus ook. De stand daar, 1 Atletico Madrid. De volle winst uit, uit drie wedstrijden. 9 punten dus voor hen. Twee, Zenit. Vier punten uit drie wedstrijden. Drie, Porto. Drie uit drie. En Austria-Wien. 1 uit drie. En dan ben je helemaal bij voor vanavond. Goed zo, dankjewel Frank vanuit het Manchester. Zometeen hopen we nog reacties te krijgen uit Glasgow... vanuit het ajax -kamp, vanzelfsprekend. Goed, Alexander Tchigrinski, uh, kent u hem? Dat is de nieuwe eigenaar van Vitesse, een Russische zakenman... Hij neemt de aandelen van uh, Jordania over... en wordt daarmee groot aandeelhouder van de club uit Arnhem. Contact nu met vitesse je Richard van der Made. Nee, inderdaad, aardig spel is niet Dag uh, uh, Richard, uh, uh, goedenavond. Goeie um, avond. Uh, even over uh, deze uh, nieuwe man. Uh, nou, laten we het eerst even over wat, wat het eigenlijk betekent voor, uh, voor de club. Kan je daar wat meer over zeggen? Ja, dat is op dit moment nog vrij lastig in te schatten. Vitesse raakt in elk geval wel een, een voetbalman kwijt. Want dat was Mirab Jordania zeker. En dat is deze Alexander Tchigirinsky niet. Het is uh, altijd lastig om bij Vitesse goed achter de schermen te kijken. Want het is een merkwaardige, schimmige club eigenlijk. Tot in zijn diepste wortels. Maar wat wel... Uh frappant is dat Jordania twee jaar geleden nog tegen mij zei van Vitesse is voor all my life en ik heb er een ontzettend goed gevoel bij bij deze club. Af en toe kon hij wel heel erg Nors kijken, maar ook zijn zoontje speelde bijvoorbeeld in de jeugd. Hij woont in de buurt van Arnhem en hij heeft het toch uh, met heel veel centjes wel wat neergezet daar. Hm. Wat het nu betekent voor Vitesse, dat is toch lastig afwachten, maar deze man... Ja, die is volgens mij nog veel rijker, heeft nog veel meer geld. En wat hij met Vitesse van plan is, dat, dat moeten we afwachten. Ik denk dat hij nog veel meer gaat investeren, maar dat zou ook kunnen betekenen... dat de identiteit, de ziel, die toch ook al een beetje uit Vitesse is gerukt... Hè, de afgelopen jaren, vinden heel veel fans, dat dat nog meer eh, het geval zal zijn. Ja. ja, ik hoorde Dirk Sauer vanmiddag op Radio 1 zeggen... Uh, dat er bijvoorbeeld bij Anzi zomaar kan zijn dat als een Rus het zat is... dat hij gewoon in één keer de kraan draait en, uh, en met zijn koffers vertrekt en een clip in de steek laat. Ja, er zijn heel veel fans, veel supporters van Vitesse... ook best wel een beetje bang voor als ik zo de reacties uh, links en rechts uh, lees. Uh, veel mensen zeggen, dit heeft toch... Uh, ja, voor Vitesse biedt dit weer veel kansen. Aan de andere kant zeggen mensen ook... deze nieuwe eigenaar die wordt achtervolgd door corruptie, door fraude... en dat is allemaal in uh, nog een heel ander... Ja, stadium zelfs dan, dan bij Jordania. Ik hoorde Sauer, de mediaondernemer, ook zeggen dat Jordania niets meer was dan een stroomman van, van deze Tsikirinski. Wel zeker is dat hij inderdaad achter de schermen altijd de grote financier was. Dat zijpelt ook wel vaak uh, bij Vitesse door. Dat uh, Tsikirinski de man was die echt Vitesse financierde. En uh, dat Jordania vooral de voetbalman was. Die, die natuurlijk toch wel een hoop gedaan heeft met een enorm complex van 10 miljoen euro op Papendal. Het intensieve contact dat er met Chelsea was, waardoor er veel spelers uh, beschikbaar waren. Hij heeft een, een, een spits als Boni gehaald, die natuurlijk veel voor Vitesse heeft betekend. En de prestaties die zijn de afgelopen drie jaar onder Jordania toch ook beter geworden. Eerst een vijftiende plaats, een zevende plaats en vervolgens vorig seizoen vierde. Ja. Um, uh, zijn er al reacties binnen van bijvoorbeeld de club Vitesse? Nee, hey, de club Vitesse wil heel erg uh, weinig zeggen over deze verandering. Nieuwe eigenaar. Ik heb wel even gesproken, heel kort, met Erwin Kazakowski. Dat is de rechterhand van uh, Merap Jordania. En ik heb hem ook gevraagd, van, wat, wat betekent dit nu voor de club Vitesse? Hij zegt, nou, er verandert niets. In de organisatie verandert er niets. Maar als je dan iets gaat doorvragen, wat betekent dit voor Jordania? Hoe gaat dit nu verder met de club Vitesse? Dan, uh, dan zegt hij, ik geef geen commentaar. Dus... Uh, ja, het is allemaal nog een beetje lastig in te schatten. De reactie van Vitesse op de website die is eigenlijk op dit moment niet meer dan... we zijn ambitieus en dat is deze nieuwe eigenaar ook. En we blijven een, een grote rol spelen in de top van, van het betaald voetbal in Nederland. Ja, ik begrijp dat Jordania wel blijft, hè? Ik geloof als voorzitter, geloof ik, dat hij een functie zou krijgen? Ja, daar wordt over gesproken dat hij inderdaad die uh, functie niet maar. Ik waag dat eerlijk gezegd te betwijfelen. Ook dat zal de komende dagen duidelijk worden. Of hij echt helemaal van het toneel verdwijnt. Of dat hij toch nog zo regelmatig bij de club te zien zal zijn. En dat hij toch nog samen met deze Tsigirinski bepaalde deals gaat sluiten. Ja, Nou liggen overnames nogal gevoelig. Tot slot heeft de KNVB bijvoorbeeld gereageerd. Want je moet nog aan wat regels voldoen, geloof ik, voordat je een club zomaar mag opkopen. Ja, de KVB heeft wel laten weten dat ze toch weer uh, wat meer uitleg willen van Vitesse. Maar toen in uh, augustus 2010 Jordania Vitesse overnam, toen is er ook nauwelijks echt onderzoek geweest naar de handel en wandel van Merap Jordania. Nu is dat ook uiterst lastig om daar goed achter de schermen te kijken. Maar een grootschalig onderzoek is er naar mijn weten niet geweest. En volgens mij is de uitleg die de KVB nu vraagt van, uh, van Vitesse, is ook niet veel meer dan een formaliteit. Want formeel. Ja, heeft Vitesse ook geen goedkeuring nodig... bij een verandering van, van nieuwe eigenaar. Ja, duidelijk. Goed, dankjewel Richard van der Made... over de overname van uh, Vitesse... door Alexander Etschigirinski. Dan gaan we terug naar uh, Celtic-Ajax. Het werd 2-1 voor Celtic. 1-0 door Forrest uit een penalty. Kajal maakte er 2-0 van... en kort voor tijd 2 0 door uh, Schöne. Toen speelde Celtic al met 10 man... wegens een rode kaart voor Bituna, een grove jarge. Tom Egbers praat na met Deli Blind. Ja, teleurstelling overheerst uh, duidelijk. Uh, ja, uh, maar ik denk dat toch dat we ja, nu met teleurstelling uh, het veld afgaan, maar uh, toch het spel uh, toch, toch al aardig was. En dat zit bij meestal in hun hoofd, maar ja, we betalen het niet uit met doelpunten. En dat was afgelopen weekend het geval en uh, ja, nu weer. Ja. Nee, inderdaad, aardig spel is niet genoeg. Hè? Fysieke power telt ook. Uh, fysieke power telt ook. Maar uh, ik denk dat we bij Vlaag uh, ja, toch goed onder de druk vandaan zijn gekomen. En uh, we toch proberen om uh, te blijven voetballen. Ik denk met name, eerste helft paar keer goed eruit. Tweede helft in het begin iets minder. Maar ja, op een gegeven moment, als we de bal laten gaan, dan komen we toch tot goede kansen. En uh, ja, dat is iets zonder dat Toulani hem uh, twee keer niet maakt. Ja. Uh, ja, je hebt al een aantal kansen nodig, hè? We hebben er te veel nodig, ja. ja. En uh, hoe zie je het nu verder? Uh, nou, we gaan gewoon weer door. En, uh, ik ben elke keer gewoon positief. En, uh, ja, je moet gewoon vertrouwen in het elftal en dat heb ik. En dat hebben we allemaal. Dus uh, ja, ik zie er niet zonder in. Uh, we zitten nu nog maar net na de wedstrijd. Maar heb je het nu al over uh, zit je nog verloren met de wedstrijd of denk je al in het de perspectief? Derde plaats, misschien eventueel nog tweede plaats? Nou ja, nu ga je wel eerst even de wedstrijd uh, in je hoofd naspelen. Weer uh, hoe het gelopen is en waar we de verbeterpunten uh, ja, weer kunnen verbeteren. Mm -hmm. Maar uh, ja, natuurlijk ga je daarna weer verder denken... Van, uh, dat we volgende week uh, of over de twee weken weer moeten winnen... om in de arena om, uh, mee te blijven doen om de derde plek. En uh, dat is ontzettend belangrijk. Daily Blind tegen Tom Egbers. Dat volgt Sir Alex Ferguson, 26 jaar in het roer van Manchester United. Een lange, zeer lange carrière met dieptepunten... maar vooral veel hoogtepunten. En er was een bijzondere rol weggelegd voor de Nederlanders. Vandaag presenteerde Ferguson zijn autobiografie... waarin hij terugkijkt op zijn tijd bij Manchester United. Onze correspondent Anja van der Horst... was bij de drukbezochte presentatie aanwezig. Sir Alex was nooit een grote vriend van de media... en hij zal de afgelopen maanden intens genoten hebben... nu hij niet langer in de schijnwerper staat. Maar vandaag, bij de presentatie van zijn autobiografie... Ja, kon hij er niet aan ontkomen. De wereldpers was uitgerukt. En die zag een opgewekte Ferguson. Eerste vraag aan hem. Zijn er mensen aan wie hij zijn excuses zou willen aanbieden? Dat is een start. Dank you. God. Oh, dear me. Um... In zijn boek gaat hij uiteraard in op de Nederlandse voetballers Ruud van Nistelrooy, Robin van Persie, maar vooral Edwin van der Sar. Toen van der Sar zich aansloot bij United had Ferguson een moeilijke periode achter de rug. we van der Sar was blessing we Schmeichel. Maar voor het eerst sinds het vertrek van die andere grootheid van United, Peter Schmeichel, had United weer een keeper van formaat. Er waren ze wel anders, Smaykel en van der Sar. Two different personalities. Het waren totaal verschillende karakters. Smaykel was een warrior. Smaykel was een strijder. You know, they one blasted every defender in front of them and we could, you know. So Hij ging tekeer tegen zijn verdedigers en kwam altijd agressief uit het doel. So calm. Maar Van der Sar was de kalmte zelf. And that calmness was fantastic for our defenders. Hij bracht rust in het elftal. Al zagen we in de kleedkamer vaak een andere Van der Sar, zegt Ferguson. Maar in de dressing room, he was uh, very forthright, telling players exactly what he expected of them, particularly the defenders. In de rust was Van der Sar fantastisch. Hij trok zijn mond open en vertelde precies wat hij verwachtte van zijn spelers. Vooral de verdedigers. Een van Ferguson's hoogtepunten was de Champions League finale tegen Chelsea in 2009. In zijn boek beschrijft hij hoe hij met bezwete handen... naar de beslissende strafschoppenserie zat te kijken. Van der Sar stopte de laatste strafschop van Anelka... De beker ging naar United. Maar opnieuw is Alex Ferguson de gevierde man. Hij riep dit seizoen al, dit is de beste ploeg die ik bij Manchester United onder mijn hoede heb gehad. En voor de tweede keer pakt hij de enige echte Europese hoofdprijs, de Champions League. No, Wat een fantastische persoon. Hij is too. Strong sterk well, en 130 kaarten voor Holland, dat vertelt alles. Well, hij was een voor ons. Van der Sar was met zijn kalmte en persoonlijkheid een van de beste aankopen die Ferguson ooit heeft gedaan. En Sir Alex betreurt alleen dat hij Van der Sar niet eerder had aangekocht na het vertrek van Smiakal. Spijt heeft Ferguson ook over die andere Nederlander Jaap Stam. Ik denk dat That And uh said, Jaapstam was always a disappointment to me. In 2001 verkocht Ferguson Jaap Stam aan Lazio. Made a bad decision, there. Een slechte beslissing zegt hij nu. One of these things that when somebody came and offered the money and I thought about the money for the club, and you know. And... Latio kwam met een bot. En Ferguson dacht: hiermee kan ik aardig wat geld verdienen voor de club. And I uh, you know, at the end of the day, I shouldn't think that way. Waar Ferguson geen moment spijt van heeft, is zijn afscheid bij Manchester United. No, definitely not. said that many times, um. Once was United, that was me in terms of Toen hij stopte bij United was zijn carrière als voetbalcoach definitief voorbij. En uh, over the last few weeks in football, some club had to their manager. That was a good price. Al speculeren de laatste weken Britse wetkantoren dat hij weer aan de slag gaat als coach. Misschien wel als bondscoach op een WK. Maar Ferguson is stellig. But, uh, no, I be in any job. En zo zullen we Ferguson alleen nog zien. Niet langer vanaf de zijlijn... maar hoog in de tribunes van Old Trafford als toeschouwer. Ian van der Horst was dat vanuit Engeland. Tot slot nog twee berichten die ik u wil meegeven. Hardloopster Adrienne ook zal dit jaar geen wedstrijden meer lopen in Nederland. En ook zal ze niet voor ons land uitkomen op internationale wedstrijden. Dus ook niet op het EK-cross. De Atletiek Unie heeft dit besluit genomen na overleg met de atleten. Herzog raakte twee maanden geleden in opspraak... naar een artikel in Vrij Nederland. Daarin werd ze beschuldigd van dopinggebruik. De Atletiek Unie hoopt hiermee de rust rond de atleten te laten terugkeren. Herzog kan na de jaarwisseling wel weer gewoon uitkomen voor Nederland. En dan goed nieuws voor de Graafschap. Want de club meldt dat ze uit de acute geldzorgen is. De eigenaar van stadion De Vijverberg staat namelijk garant voor het tekort. Bovendien zegt algemeen directeur Henk Bloemers dat de begroting de komende jaren weer in balans is. Vorige week liet Bloemers nog weten dat het voortbestaan van de club in gevaar was. Nu zegt hij dat er zelfs geen noodzaak meer bestaat om spelers te verkopen. Bovendien denkt de graadschap 3 miljoen euro op te halen met de uitgifte van aandelen. Goed tot zover deze editie van Langs de Lijn. Morgen is er weer een. Dan uh, Centraal Real Juventus te horen op Radio 1 in de lopende programmering. Alle andere uitslagen om 10 uur in Langs de Lijn. Ik wens je nog een fijne avond. Zometeen met het oog op morgen. Dag. Nu laten we een fragment horen dat we altijd graag draaien. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag. De vragen bij het nieuws. Wat zou het motief van de Russen kunnen zijn om dit naar buiten te doorrenken? Op zoek naar de juiste antwoorden. Heb je het idee dat de gemoederen ze langzamerhand erg verhit raken? Is daar inderdaad oneenigheid geweest? Het NOS Radio 1 Journaal. Er is een hele hoop om te doen geweest. Wat is er allemaal vannacht gebeurd? Elke werkdag van 6 tot half 10. Dag gaat vanavond wat gebeuren. Wat? Dat is een hele goede vraag. Smiddags van half 5 tot half 7. Dat klinkt goed. En zaterdagochtend van 7 tot half 9. Wie moeten we wat jou betreft volgen? Het NOS Radio 1 Journaal. Dus het is natuurlijk lekker om nieuws te maken, hè? Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wist je dat tijdens de Donorweek duizenden mensen zich aangemeld hebben als orgaandonor? Ja of nee? Heb jij je keuze al vastgelegd? Ja of nee? Als je al donor bent, vraag dan een ander om zich ook te registreren. Want hoe meer mensen orgaandonor zijn... hoe groter de kans dat mensen die op een wachtlijst staan kunnen overleven. Word ook donor op ja of nee.nl Bij Aplon Carly's zijn we continu bezig met de vraag of mobiliteit slimmer en efficiënter kan. Neem nou Edelsteinen van B-Consultancy... met 300 medewerkers die vaak op pad zijn in binnen- en buitenland. Wat ons betreft krijgt elke medewerker één mobiliteitskaart... om te betalen voor benzine, parkeren, zelfs voor lunches, vluchten of huurauto's. Zo blijft het administratief overzichtelijk. Kijk op AplonCardies.nl voor uw mobiliteitsoplossing. Aplon Carly's, stap in. Ik ben Erwin Olaf en ik vind dat mensen zich moeten kunnen ontwikkelen...